10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Koningin Beatrix heeft bij haar staatsbezoek aan Oman gereageerd op de ophef rond het dragen van een hoofddoek in de moskeeën die zij bezocht. Menno Reemeijer is bij dat staatsbezoek in Oman. Uh, Menno, wat heeft de koningin gezegd? Nou, ze heeft gezegd dat ze er helemaal geen probleem mee heeft gehad. Dat ze het graag gedaan had. Ze had zich. Uh, aangepast aan de religie uh, waarmee je eerbied toont aan het, uh, aan het land en de mensen. Dat was uh, haar uh, eerste reactie. En was zij ook verrast dat dat de enige doel opleverde? Ja, we hebben daarna gevraagd, uh, verrast het u, uh, wat al die ophef. Uh, toen slaakte ze een diepe zucht en zei vervolgens... ja, waar laat je je tegenwoordig nog door verrassen? Die hoofddoek, want dat wordt wel gezegd en daar gaat het over... die zou bijdragen aan de onderdrukking van vrouwen. Wat, wat heeft de koningin daarover gezegd?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 Nou ja, ze, heeft, uh, ze gaat zo meteen weg. Maar ze heeft natuurlijk de afgelopen dagen uh, ook gekeken naar hoe het land veranderd is. Wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar. Vorig jaar het staatsbezoek uitgesteld vanwege de onrusten die er waren. In goed overleg wordt steeds gezegd door beide hoven. Nou, ze hebben met veel mensen gesproken. Ook met zoals ze uh, aangaven, aangaven uh, voorstanders van veranderingen. Dus niet zozeer uh, de protestanten, maar zij noemen het dan de voorstanders van veranderingen. Uh, beide zijden gehoord. Er is veel veranderd zijn. Bij de koningin, in de politiek met name. Er zijn uh, meer rechten gekomen voor vertegenwoordigende raden. Het parlement mag zijn uh, eigen voorzitter kiezen. Er is veel veranderd in het onderwijs. Uh, er is veel veranderd op sociaal gebied. De prins vulde nog aan. Deze protesten waren een, uh, een wake-up call in dit land, merken wij. Er waren al veel veranderingen in, in gang gezet. Ze zijn uh, nu versneld en er is in een jaar al uh, veel bereikt. Benno Reemeyer in Normaan, dankjewel.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 Maar we zijn in het vierde kwartaal weer keihard geconfronteerd met de realiteit van de dag. En dat is toch gebrek aan vertrouwen, de eurocrisis, de kredietransonering, veel aanbod en kopers met de handrem erop. Het afgelopen jaar had het slechtste vierde kwartaal in 17 jaar. Er werden 13 minder woningen verkocht dan een jaar eerder. Voor dit jaar verwacht de NVM een verdere daling van zowel de huizenprijs als het aantal transacties.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 De Velsertunnel op de A2 richting Haarlem is al de hele ochtend afgesloten... omdat een vrachtwagenklem is komen te zitten. Het voertuig was te hoog, zegt de politie. Daardoor is een uh, flink deel van, de, van het plafond beschadigd. En dit heeft uh, voor een behoorlijk verkeersinfarct gezorgd... Uh, voor de Velsertunnel, maar ook in de omliggende plaatsen zoals uh, Beverwijk... En daar zijn ze nu druk mee bezig om, dat, uh, ja, om, om de reparatie in orde te maken. En dat duurt nog wel een tijdje. Zo meteen de laatste stand van zaken op deze zender. Een auto die achter de vrachtwagen reed raakte zwaar beschadigd. Toen brokstukken van dat plafond op de auto vielen. Er is niemand gewond geraakt. Dan krijgt u het weer nog. Bewolkt, veel wind en van het noordwesten uit regen. Later in het noorden nog wat zon en het wordt ongeveer 9 graden. Morgen wisselend bewolkt, een frisse noordenwind en een graad of 7. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar nog 29 kilometer file. Lang is nog steeds de file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen de knopen de BV -wijk en de Rotterpolderplein 9 kilometer. Dat kwam door een aanrijding, lange tijd was daar een rijstrook dicht. Die is alweer een tijdje vrij. Op de A12, daarna richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Rewek 5 kilometer. Ook dat is de nasleep van een aanrijding van vanochtend. Daardoor loopt het nog steeds vast op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht 4 kilometer. U hoort het ook al in het nieuws op de a 22 velzen Bevenwijk is in beide richtingen in de Velzen te nog maar één reishok open. Heeft te maken met die vastgereden vrachtwagen. Tussen Bevenwijk en Velsen staat 2 kilometer. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online rekening met een toprente van 3% via WestlandUtrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 Aero. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Twijfels over het Picksplinter nieuwe National Cyber Security Centrum. Ruim 100.000 kinderen in Nederland lijden aan problematische verwenning. Als mensen vermist zijn op het water, houdt de familie nog lang hoop dat ze op de een of andere manier nog leven. Er zijn nabestaanden die nog steeds zeggen: misschien is die opgepikt door een. Uh... Een grote coaster. Misschien is hij opgepikt door een onderzeeboot. Misschien is hij wel gegijzeld of gekidnapt of noem het maar. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 7 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Op dit moment wordt in Den Haag door minister opstelten van Justitie en Veiligheid... het National Cyber Security Centrum geopend. Dat centrum moet de Nederlandse samenleving in de toekomst beschermen tegen cyberaanvallen. Maar Brenno de Winter, als onderzoeksjournalist gespecialiseerd in ICT-beveiliging... betwijfelt of dit centrum daar wel in zal slagen. Meneer de Winter, goedemorgen. Een hele goede morgen. Waarom twijfelt u daaraan? Nou, eerst natuurlijk even wat heel erg goed is... is dat er nu twee keer zoveel mensen zijn die zich met de beveiliging gaan bezighouden... Uh, maar het is altijd nog een beetje aan de weinige kant. Uh, bijvoorbeeld gemeentes uh, staan bekend om ja, toch niet hun optimale beveiliging. En die krijgen toch wat weinig ondersteuning vanuit het Rijk. En het ziet er niet naar uit dat dat opeens noemenswaardig gaat uh, verbeteren. Dus dat is wel een vrij groot punt. Ja. Omdat dat het ingangspunt voor iedere burger is. Ja, en voordat we alles op één hoop gaan gooien, eerst even naar dat centrum zelf. Wat ja. is dat precies voor tent? Ja, de, de tent is een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ja. En dat richt zich inderdaad op uh, cyberbeveiliging. Ze gaan adviezen geven. Um, dat doen ze technisch gesproken heel erg goed. Ze gaan zich op crisisbeheersing um, toeleggen. Nou, Daar hebben we in het verleden bij DigiNoto van gezien dat ze daar toch niet zo heel erg sterk in zijn. En ze gaan zich um, toeleggen op samenwerking met vooral bedrijven... En daar zit ook gelijk weer een pijnpunt, want als je gaat toeleggen op uh, samenwerking met bedrijven... dan is het bijvoorbeeld voor hackers niet heel erg aantrekkelijk om daar dingen te gaan melden. En dat is precies wel wat we verwachten. Ja, maar je, je moet toch ergens uh, je kennis bundelen, zou je zeggen? Ja, de kennis bundelen is op zich natuurlijk ook heel erg goed. Hè? Maar het, is wel, het moet wel toegankelijk zijn voor iedereen die daar belang bij heeft. En dat ja. is eigenlijk iedere burger. Ja. En dat is toch... Onvoldoende het geval. Ja, nou gaat het natuurlijk om maatregelen die we zouden kunnen nemen tegen buitenlandse mogendheden. of terroristen die via uh, de digitale snelweg, uh, via de glasvezel. Uh, op de een of andere manier een aanval wil openen. op ons of op een van onze bondgenoten. De NAVO heeft al gezegd: het, zou, het is zeer goed voorstelbaar dat de volgende oorlog via de glasvezel wordt gevoerd. Ja, klopt. Uh, um, en maar... hoe moet je je daar dan tegen wapenen? En wat, wat, wat zou zo'n terrorist of wat zou zo'n vreemde mogelijkheid, een vijandelijke vreemde mogelijkheid, dan kunnen doen? We hebben natuurlijk bij Diginote een heel klein voorbeeld gezien, uh, maar je hebt uh, in een aantal landen systemen die bijvoorbeeld uh, aan een netwerk hangen. In Amerika hebben we al gezien dat iemand uh, op Death Row, dus zeg maar waar de mensen op hun doodstraf wachten, alle celdeuren opeens openzetten in een gevangenis. Uh, dat, dat soort aanvallen kun je aan denken, je zou kunnen denken aan een, een waterkering en ja eigenlijk alles wat aan internet hangt is op afstand aan te vallen. Kunnen kerncentrales een kerncentrale uh, een meltdown laten beleven via een, uh, een, uh, een cyberattack? Nou dat is niet triviaal, uh, maar je kunt het op dit moment gewoon ook niet uitsluiten dat, dat dit soort uh, weeffouten ergens nog in zitten. Uh, dus je, je moet daar inderdaad wel heel serieus naar kijken en heel erg waakzaam op zijn. Ja. Nou, dat gedeelte, daar wordt ook best wel veel geld in geïnvesteerd. Daar hebben we het echt over tientallen miljoenen. Ja. Uh, maar gewoon het hele basale um, zeg maar van iedere burger, van, van iedere uh, overheid. Uh, dat schiet gewoon echt ernstig tekort met deze strategie. De focus is echt gericht op wat ons vanuit het buitenland bedreigt. En ook gewoon binnen Nederland hebben we dit soort problemen ook. Als ja, maar je... er zijn toch allerlei instanties die zich daarmee bezighouden. Uh, be bezig het KLPD, het Korps Landelijke Politiedienst, houdt zich bezig met cybercrime. En ja, uh, dan, dan, dan heb dan je de Nationaal de... Coördinator Terreurbestrijding die zich bezighoudt. Met als, als paraplu, zal ik maar zeggen, voor alles, uh, alle dreigingen die van buiten komt. Je hebt toch de Veiligheidsdiensten die zich hiermee bezighouden. Defensie wil zelfs een cyberleger uh, op poten gaan zetten. Waarvan ja, ik me los, dan afvraag wat dat in de helemaal is. is. Is wat het, eh, dat National Cybersecurity Centrum, eh, dat NCSC gaat doen, is een bundeling van eh, van wat de cyber, eh, Coördinator terreurbestrijding en beveiliging doet. Uh, daar speelt de KLPD een rol in. Maar de KLPD bijvoorbeeld komt pas in actie op het moment dat er een misdrijf is gepleegd. Ja. Dus toen die nota um, was gebeurd, heeft de officier van justitie zelf besloten om onderzoek te gaan doen. Ja. Nou, dat, dat is achteraf. En ja. dan ben je al te laat. Ja. Nou, waar dat NCSC uh, bij wil helpen is voorkomen dat het te laat is. Ja. Goed. En daar gaat het uh, om veel meer dan alleen een cyberoorlog. Ja. Vorig jaar hebben we natuurlijk gezien dat heel veel overheden gewoon de beveiliging slecht op orde hebben. Ja. Nou willen ze best wel gaan helpen met bijvoorbeeld het beoordelen van een beveiligingsplan. Maar vreemd genoeg maken ze dan niet een standaard beveiligingsplan wat elke gemeente zou kunnen oppakken. Ja. En er zijn in Nederland gemeentes die hebben nog geen beveiligingsplan. Nee, het zou dus op een andere manier moeten, uh, zegt u. Hoe dan? Nou, nou wat, precies wat ik zeg. Hè, dus, dus vooral het richten eerst op de basale beveiliging. Dat, dat ja. we dat minimale niveau op orde hebben. Want daarmee wordt ook het doen van een grotere aanval een heel stuk lastiger. Ja. En uh, het is niet dat alles anders moet. Want uh, de technische kennis daar is gewoon goed en aanwezig. Uh, maar je zult dat uh, veel gerichter moeten gaan inzetten in, uh, op het beschermen van de burger in eerste instantie. En ook echt iedereen laten delen in de kennis. En ook dat is momenteel een punt wat nog niet het geval is. Je moet bevriend zijn met het NCSC, dan kun je gebruik maken van de kennis en ja. anders niet. Juist. En een van de meldpunten uh, voor die hackers, is, is het doel daarvan is om juist die beveiligingsincidenten stil te houden en in stilte op te lossen. Ja. Terwijl er heel veel andere organisaties met exact dezelfde problemen zijn... die dan geen weet hebben dat zij een probleem hebben. Goed. Brenno de Winter, onderzoeksjournalist gespecialiseerd in ICT-beveiliging... en dus kritisch op dat vandaag geopende centrum. Hartelijk dank. Ook bedankt. 16.000 Nederlanders worden per jaar vermist. En sindsdien is niets meer van haar vernomen vermist. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. De meesten komen snel terug, anderen nooit. Ja, mijn man die uh, zei al heel vlug...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 Ja, ze hadden steeds vaker het nieuws. Vermissingen die dramatisch eindigen, zoals die van Mili Boele... of de Rotterdamse Jennifer. De databanken van de politie zitten ook vol met mensen... die nooit zijn teruggevonden. In onze serie De Achterblijvers ontmoet Egbert Hermsen... direct betrokkenen. Vandaag vermist op het water. Dit uh, noemen wij het depot. Dit is ons uh, onderkomen. Hier liggen de materialen van uh, de SOAT uh, opgeslagen. Omgebouwde zeecontainer met de deuren en ramen erin. Inderdaad. En die materialen, dat is het unieke van dit team van de Stichting Opsporingsapparatuur Drenkelingen? Ja, inderdaad. Het industrieterrein van Urk, de vissersplaats van Nederland... en thuisbasis van de vrijwilligers van de Stichting Opsporingsapparatuur Drenkelingen. Meestal worden we ingezet door, door het KLPD, Korps Landelijke Politiediensten. Uh, als er ergens iemand vermist wordt en uh, het duurt even voordat een slachtoffer teruggevonden wordt... dan uh, kunnen ze beroepen op ons doen. En als we verder lopen, rekken met... Rekken met, uh, met metaal, inderdaad. Is het te beschrijven hoe, hoe deze dreg uh, in elkaar gezet wordt? Want het zijn nu allemaal losse onderdelen die hier in, in stellingen liggen. Ik ga het in ieder geval proberen. Aan de zijkanten, wij noemen dat schoenen. Je zou kunnen zeggen een uh, klein walvisje van metaal. Met een uh, bolle voorkant. Eindigt in een uh, smalle achterkant en glijdt netjes over de bodem. Inderdaad. En dan krijgen we dus één aan de linker en één aan de rechterkant. En daartussenin daar komen ronde RVS-buizen... En die kunnen we monteren zodat we dus een breedte van 2,5 meter hebben. Dus dan is het recht 2,5 meter breed. Aan die ronde buizen, daar komen stangetjes met haken. We gebruiken twee soorten haken, tonijnhaken en kabeljauwhaken. En die ga ik even pakken. Het zijn letterlijk onderdelen uit de visserij. Inderdaad. Een grote haak van toch wel ja, 4, nou, 5 centimeter. Nou, ik denk dat ze wel 10 centimeter zijn. Scherpe punt. Ja, hele scherpe punt. En daar een, een klein haakje met een aantal kleine weerhaakjes, ja. formaat vishaak. De achterliggende gedachte is dat de kleintjes, als het de slachtoffer nog kleding draagt, in de kleding hecht. En daarna worden ze verankerd met de, met de groothaak. De zelfontwikkelde dreggen zijn het geheim van Zowat. Maar het is niet alleen het materiaal. Ook de expertise en vooral de gedrevenheid van de urkers... maakt dat ze met grote regelmaat landelijk worden ingezet... om mee te helpen zoeken naar vermisten op het water. Dat is ook het grote doel van de SOAT. Daarvoor zijn we opgericht om de nabestaanden... Uh, zo kort mogelijk in de onzekere periode te laten zitten. Door dus zo snel mogelijk het uh, slachtoffer uh, terug te winnen. En hoe lang kunt u zoeken? Ja, <laughs> dat is, <laughs> is heel lastig natuurlijk. Er zijn voorbeelden dat uh, we soms met een uren slachtoffer uh, teruggevonden uh, hebben. Er zijn voorbeelden dat uh, het zes dagen heeft geduurd. 2 december 2008. Het Korps Landelijke Politiediensten, kortweg de KLPD, is sinds vanochtend op zoek naar een 28-jarige Urker in het Grevelingenmeer tussen Zeeland en Zuid-Holland. De man is vermoedelijk overboord geslagen van een binnenvaartschip. Er is groot materieel ingezet om de drenkeling te vinden. Volgens het KLPD is er weinig kans dat hij nog leeft. De stichting Apparatuuropsporing Drenkeling uit Urk is ingeschakeld om te zoeken naar zijn lichaam. 5 december. Het Korps Landelijke Politiediensten heeft de zoektocht naar de overboordgeslagen matroos uit Urk gestaakt. Sinds 6 december, de, jaar... de SOAT blijft de zoeken. De Urker Stichting Opsporing Apparatuur Drenkelingen, kortweg de SOAT... speurt ook vandaag in het water van Zeeland naar de vermiste Urker matroos. Aan de telefoon heb ik nu Pieter Keuter van de SOAT. We zijn uh, ja, jammer genoeg teleurgesteld uh, zojuist gestopt. Ja. Maar we hebben wel het plan opgevat in een korte briefing... om uh, morgenochtend uh, vroeg weer, uh, weer de plekken te gaan. 7 december 2008. Met de hoogte van de, de kramme sluizen hebben ze hem onder water... Uh, met behulp van een dreg uh, hebben ze hem uh, uh, gevonden. Ja, hij is uh, gevonden door het SOAT? Dat is correct. Die hebben uh, volgehouden totdat zij uh, hun uh, dorpsgenoten uh, hebben gevonden. We konden eenvoudigweg niet terug naar Urk, zegt Pieter Keuter van de SOAT... voordat we de matroos gevonden hadden. Want juist Urkers weten hoe erg het is wanneer iemand op zeven mist blijft. En er is één plek op Urk die helemaal in het teken staat... ...van dat vermist zijn op zee. Het vissersmonument. Het vrouwtje wat kijkt over zee. Waar uh, ja, toch een aantal uh, mannen gebleven zijn. Je ziet uh, langs de muren zie je de, de marmeren borden met de jaartallen en de namen. De leeftijden van, uh, van de vissermannen. En uh, dat wordt nog iedere keer uitgebreid. Nog steeds gebeurt het dat er uh, vissers op zee blijven. En we kijken uit over het IJsselmeer wat Eens de Zuiderzee was... Eens de Zuiderzee en waarachter natuurlijk in het verlengde de, de Noordzee ligt. Waar toch, ja, dat soort dingen nog steeds, nog steeds gebeuren. Het duidelijkste raakvlak is toch wel, wel de vermissing. En dat we er eh, bij ons in het dorp behoorlijk bij bepaald worden dat, ja, wat het betekent als iemand vermist is. Ieder lid van de SOAT heeft wel een vriend of een neef of een nicht of een buurman die met de vermissing te maken heeft gehad. U zelf ook. Ja, ik ken ook mensen die, die vermist zijn. Ja, en de nabestaanden ervan. Er zijn mensen die uh, nabestaanden, die dus iemand op zee achter hebben gelaten... en die nog steeds zeggen van... ja, misschien is hij opgepikt door een, uh, een grote coaster. Misschien is hij opgepikt door een onderzeeboot. Misschien is hij wel gegijzeld of gekidnapt of noem het maar. Er niet aan willen dat iemand overleden is zonder dat je dat zelf gezien hebt. En heel hard gezegd, er moet een lichaam zijn. Juist, want als er een lichaam is, dan kun je afscheid nemen. Dan kan de, kun je rouw gaan verwerken. Dan is er, is er duidelijkheid. Je ziet dat de recentste van 2010 is. 2008, 2007. Ja, ga maar door. Zou je kunnen zeggen dat, dat uw motto is... niemand mag vermist blijven? Ja, dat zou mijn motto wel kunnen zijn, maar het is niet de werkelijkheid. De realiteit is anders. Ook in de toekomst zullen mensen vermist blijven. Daar zullen we niet aan kunnen ontkomen. Al zouden we dat dolgraag willen, het gaat gewoon niet anders. Morgen in dezezelfde serie vermist in de oorlog. Ik denk toch, als die gevonden zou worden, dat dat echt een afsluiting is. Dat je zegt van, hé, gelukkig, we kunnen hem opnieuw begraven. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland kro.nl. Straks het verwende kindsyndroom. Eerst nu het ochtendhumeur. Hier is Henk Spaan. In 1990 was ik in Dubai. Het kan ook Abu Dhabi zijn geweest. Het was er warm. Op straat liepen vrouwen in lange gewaden tegen de zon. Van sommige van hen was ook het gezicht bedekt. Behalve de ogen. De ogen die ik net kon zien en die naar me keken waren zwart omrand. Met hun prachtig opgemaakte ogen lonkten die gesluierde vrouwen naar mij. Het was een opwindend schouwspel. Helaas kon ik er niet op ingaan. Ten eerste was ik getrouwd en ten tweede hakken ze in die landen voor minder je pik af. Hun sluiers verleenden aan het flirten van die vrouwen... een spanning die ik als dertienjarige voelde... bij het lezen van de door Paul Rodenko bewerkte sprookjes uit Duizend en Eén Nacht. Dat vergeet Geert Wilders wel eens. De erotiserende macht van de Arabische sluier. Het hoofddoekje van Beatrix had die macht niet... Het was een blauw douchegordijn over de zwarte hoed geplooid. Meer carnaval dan religie. Laat staan erotiek. Maar ik zag een profielfoto van Maxima... die mijn verbeelding meteen op hol deed slaan. Ze had uit respect voor de haar omringende cultuur van de zwoelheid... haar ogen even zwart omrand als de gesluierde vrouwen... die ooit naar mij liepen te lonken. Ik gunde Maxima een geheel bedekt gezicht... die haar zwarte koologen nog dwingender naar de slaapkamer zouden doen verwijzen. Ik ben bang dat als Geert Wilders aan hoofddoekjes denkt... hij steeds zijn moeder en zijn lelijke tantes voor zich ziet... op zondag in de Mariakerk van Venlo. En tante Everdina, die non geworden was. Ze stonk een beetje onder haar kap als hij haar moest kussen... Het zijn trauma's die onze Geert nog steeds aan het verwerken is. Al dus Henk Spaan. Zojuist heeft koningin Beatrix zelf gereageerd op de ophef... rondom die hoofddoek die ze droeg bij het bezoek aan de moskeeën. Ze zei dat het onzin is dat de hoofddoek een symbool is... voor onderdrukking van vrouwen. Prinses Maxima viel de koningin daarin bij... en zei dat vrouwen in Oman juist alle kansen hebben. Al dus... De koningin en de kroonprinses, als ik haar zo mag noemen. Eens kijken wat Siska Dresselhuis over te vertellen heeft... want die doet morgen het ochtend humeur. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, ya acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira.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 Nog een minuut of twaalf door Bonito van Garaba de Palo. Het is uh, vijf minuten voor half elf, dames en heren. Kleine keizers zijn het en veel eisende prinsjes en prinsesjes. Nederland telt ruim honderdduizend kinderen die problematisch worden verwend. De kinderen leiden aan het zogenoemde verwende kindsyndroom. Willem de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. U bent pedagoog en auteur van het boek Het Verwende Kindsyndroom. Wat is dat, het Verwende Kindsyndroom? Uh, dat is... Uh... Het probleem dat kinderen hebben op het moment dat hun ouders ze te weinig grenzen stellen, uh, het niet dulden dat ze af en toe gefrustreerd worden, uh, verwenning op zich is niks mis mee, uh, dat, dat, dat hoort bij het leven en dat maakt het leven soms ook aangenaam. Maar op het moment dat er bepaalde grenzen worden overschreden... en een aantal normen en waarden niet meer worden gehanteerd... dan zie je dat kinderen soms onuitstaanbaar gedrag laten zien... en soms ook op scholen niet meer te hanteren zijn... omdat ja. ze gewoon gewend zijn om altijd ja te krijgen. Juist, omdat ouders geen zin hebben in gezeur met die kinderen. Precies. precies. Dus, dus dan krijgen ze te veel hun zin en worden de grenzen niet gesteld. Dat is het eigenlijk, ja. hè? Ja, kinderen en... moeten leren dat nee, af en toe ook nee is... En, en dat ouders daar standvastig in zijn... Ja. En dat soms de portemonnee leeg is. Op is op. En, en een aantal kinderen heeft dat besef niet, omdat er het idee eerst van... Uh, we hebben een kaartje, we gaan naar een muur toe waar een apparaat in zit... we uh, stoppen het kaartje in, dan komt er geld binnen. En dat, ja. dat is een soort van automatisme geworden dan met die kinderen. Maar is het grenzen stellen? Is het, uh, is het de angst voor frustratie bij kinderen? Of is het ook de kinderen te veel overladen met cadeautjes? Uh, uh, ook. Uh, je hebt de materiële verwenning, waarbij dat laatste een rol speelt... Uh, en je hebt een, een pedagogische verwending waarbij gewoon, uh, er, er geen grenzen gesteld worden. Uh, uh, beide spelen, spelen door elkaar heen meestal. Ja. Goed, uh, wat is het gevolg van, uh, van dat uh, verwende kindsyndroom? Ik bedoel, wat, wat krijgen die kinderen voor problemen en wij dus met z'n allen vervolgens ook? Nou, uh, ik, ik werk veel op scholen en ik, ik kom dan in, uh, voor leerkrachtenteams en ik noem dit probleem dan wel eens op. En dan zie ik heel veel leerkrachten knikken. Uh, en leerkrachten constateren dus wel dat de dingen niet goed zijn bij die kinderen. Dat kinderen het moeilijk vinden om, om uh, zeg maar over, over uh, moeilijkheden heen te stappen, om verlies te accepteren, uh, om, om met frustraties om te gaan. Om, om nee te krijgen op, op bepaalde vragen. Uh, uh, wat je ziet is dat kinderen daar onzeker van worden. En als het extreme vormen gaat aankrijgen, dan zie je soms dat kinderen uh, uh, met het predicaat oppositionele gedragstoornis uh, bestempeld worden. Wat is dat, oppositionele ja, gedragstoornis? Dat is wanneer kinderen uh, zeer tegendraads zijn, geen autoriteit dulden. Uh, ja, en eigenlijk gewoon hun eigen plannen maken en trekken. En, en uh, nou, in een, ik, ik wil niet zeggen dat het veel gebeurt. maar nou, Ik heb een aantal schoolpsychologen gesproken die zeggen van... wat jij beschrijft bij problematische verwenning... dat zien wij soms terug in die oppositionele opstandige kinderen. Ja. Wat is de oplossing? Weer strenger worden terug naar de jaren 50... en blij zijn met de, de naderende crisis? Uh, die crisis die kan misschien wel een, een hulpje zijn daarin. In de zin van, uh, we gaan een aantal, uh, groot aantal zaken herdefiniëren... En, dus uh, misschien moet je ook opnieuw vaststellen dat uh, een, een tandje minder in verwending en een tandje minder in uh, kinderen overladen met, met materie uh, en uh, wat eerder een streep trekken, dat dat een hele goede is. Ja. Met andere woorden, zet je kinderen weer met beide benen op de grond, stel grenzen en overlaat ze niet te veel met luxe, want daar krijg je gedragsproblemen door. Ja, en uiteindelijk zie je dat in la, op latere leeftijd... bij volwassenen zie je uh, een aantal van die mensen... gewoon heel ongelukkig zijn. Uh, soms ook verwijten maken naar hun ouders... dat die nooit zeg maar, strepen hebben getrokken, lijnen ja. hebben getrokken. Ja. En je ziet dan dat uh, ze onhandig zijn in relaties... dat ze een aantal verantwoordelijkheden niet kunnen dragen... Uh, uh, in, in banen falen. Om, om het, ja, bij, bij een, in een baan heb je meestal een baas. Ja. En dan moet je richtlijnen van de baas volgen. Ja. Ja, als, als je dat van jongs af aan eigenlijk niet hebt geleerd... Nee. Of heb gedacht dat je, dan krijg je dat probleem trekken. dat is uitgedaan. Precies. Willem yes. de Jong, pedagoog en auteur van het boek Het Verwende Kindsyndroom. Ik dank u zeer. Het is half Klaar elf. Gedaan. Precies, dames en heren. We gaan meteen door naar Brussel. Nadat ik u heb verteld dat u eh, nog meer kunt lezen over deze uitzending op KRO.nl. En in Brussel zit Prem. Prem, goedemorgen. Go Goedemorgen Sven. Je weet, geen, geen, geen brug te ver, geen weg te druk. Uh, uh, we zitten in Brussel. Wat ik heel erg leuk vind, ik wilde er al heel lang in mijn uitzending hebben. Corine Wortman, CDA, Europarlementaire. Maar waarom hebt u het altijd zo druk, mevrouw Wortman? Ja, ik heb uh, vorig jaar uh, onderhandeld over die Europese begrotingsautoriteit. Okay. Die begrotingsdiscipline moet afdwingen. En uh, dat heeft mij heel veel <laughs> tijd gekost, maar gelukkig succes opgeleverd. Okay, nou, we gaan dus met haar praten over, uh, Sven, pinnen. De beste manier om de Grieken te laten betalen al die belastingontduikers, is om ze te laten pinnen. En we gaan de, het kijken of we de Europese zuiderburen kunnen dwingen om te gaan pinnen. En luisteraars, want het wordt echt een heel interessante uitzending. We hebben ook eh, Henk van den Broek en Ewoud Eergang. Maar dat kan ik u allemaal pas gaan vertellen nadat de bourgondische stem van Jan van den Putten u de laatste hoogtepunten uit het nieuws heeft gegeven, Radio 1, met NOS journaal.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A9, ook maar richting Amstelveen... bij Beverwijk 2 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europoort... voor de Botlektunnel 3 kilometer. Zijn er twee rijstroken dicht. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A16 Breda Rotterdam... bij de afwit Rotterdam Centrum 4 kilometer. De A22 Beverwijk Velsen. Tussen knopend uh, Beverwijk en de Velsen-tunnel, 2 kilometer. Heeft te maken met een spoedreparatie. In de tunnel zijn in beide richtingen maar één rijstrook open. De A208 Haarlem richting Vels, een alternatieve route daarvoor. Daar staat voor de aansluiting met de A22 2 kilometer. Een ernstige aanrijding op de N244 Altmaar-Edam. De weg is tussen Westgrafdijk en de Rijp in beide richtingen nu dicht. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Remradicationen. Onze Europese buren hebben het zwaar. Hun overheden hebben er een puinhoop van gemaakt... en nu moeten wij ze uit de solidariteit heel veel geld lenen... zodat ze orde op zaken kunnen stellen. Luisteraf, dat is een prima idee. Maar om ons geld terug te krijgen... moeten de inwoners van die landen ook zorgen... dat ze hun bijdrage leveren door gewoon belasting te betalen. Neem nu Griekenland. Daar wordt massaal btw en inkomstenbelasting ontdogen. Dat kan omdat veel mensen cash betalen... Gartaalgeld geld kan aan het zicht van de Belastingdienst worden onttrokken. Maar als je giraal of elektronisch betaalt, wordt dat veel moeilijker. Daarom zeg ik, als Griekenland geld van ons wil blijven krijgen, moet de Griekse regering gedwongen worden om haar bevolking veel meer te laten pinnen. Simpel en effectief. Bent u het met mij eens of oneens? Bel me. Maar als let op. Ik wil het niet met u hebben over de vraag of Griekenland wel of niet gesteund moet worden. Dat station is gepasseerd. De vraag is: moet Europa de Grieken als voorwaarde voor geld opleggen dat ze moeten gaan pinnen? Bel me op 0800 1121. Mail naar primtimeapenstartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Radio 1. Live uit het Europees Parlement in Brussel. Welkom bij Primtime. It's Corine Wortman van het CDA, ik ben heel blij dat u begast. We zijn even voordat we over dit alles gaan praten, luisteraars. Zo net kwam in het nieuws dat Beatrix heeft gereageerd op uh, Blondie geblaat. En uw handen gingen de lucht in, vertel. Ik ben zo trots op onze koningin. Uh, zoals uh, op zo'n werkbezoek uh, haar gastheer uh, en gastvrouw uh, te, uh, tegemoet treedt. Hartstikke goed en uh, als mensen in Nederland komen op bezoek... dan verwachten we ook dat ze zich aanpassen aan onze gebruiken wat, en, en onze principes. Wat, dus... wat ik heel goed vond ervan, dat ze ook zei, het is respect voor de religie. Want waar Blondie consequent aan het besje is... islam is fout, islam is dit, is onze mooie koningin die dan zegt straal op, wat, wat geen enkele politicus in Den Haag goed kan doen. Doet Majesteit en Maxima leven Maxima Gogol, die hem ook nog even tegen Blondie zegt, zodenmiet er maar op. Ja, en ook dat dat niet betekent dat daarmee vrouwen onderdrukt worden. Ja. In Nederland gaan vrouwen met een hoed op naar de kerk. Ja. Nou, en uh, in ja. uh, Oman dragen ze een hoofddoek. In Staphorst is het normaal dat vrouwen met een hoofddoek lopen. Ik ben in Urk, uh, zie je ook weer uh, vanuit de christelijke religie mensen met een hoofddoek. Dus u als CDA uw hart moet bloeden wanneer men zegt dat een hoofddeksel dat het schande is voor onderdrukkingen. Ik ben trots op onze koningin en dat zij respect toont voor religies ook als die anders zijn dan die wij van huis uit hebben meegekregen. Ja, Luisteraars, weet u, ik ben, ik ben, ik ben altijd voor een gekozen koningin geweest. En ik zal als eerst op Beatrix stemmen. Maar goed. Dat daar losgelaten. Ik ga eerst naar meneer Henk van der Broek. Goedemorgen meneer Van der Broek. Goedemorgen Prem. Uh, u was ooit te gast in mijn uitzending over PIN. En toen na afloop spraken we en toen zei hij, u... premie moet opletten, landen met veel PIN, hoge belastingopbrengsten. Landen met weinig PIN, lage belastingopbrengsten. Ik ben het gaan uitzoeken. En u lijkt gelijk te hebben. Hoe komt dat volgens u? Nou ja, het is, uh, er is voldoende onderzoek dat er, uh, uh, dat er op wijst... ...dat in de zuidelijke landen een enorm uh, zwart geldcircuit is omdat daar veel meer contant betaald wordt. Afgelopen week was ik nog in een klein restaurantje in Nederland. Sinds een jaar is het me overkomen dat ik daar contant moest betalen. En ik kreeg natuurlijk dus een onbeduidend bonnetje mee. Nou, dan weet je wel wat er gebeurt. Als een zuidelijke oh, overheden... Meneer Van der Broek, Barbara zegt net tegen me... Dat luisteraars, mijn verontschuldiging. Ik denk dat u al mijn uitzendingen volgt. U moet zichzelf uh, uh. nog even introduceren. Want uh, uh. Barbara zegt, je bent vergeten te zeggen weer. Meneer Van der Broek, ja. u bent... Nou, ik ben Henk van den Broek en namens Detailhandel Nederland strijd ik ervoor met onze mensen om de kosten van het betalingsverkeer in Nederland zo laag mogelijk te krijgen. En dat krijgen we voor elkaar door het pinnen te stimuleren ten koste van het contante geld. Dat is in feite okay. de opdracht waar we voor staan. En, in en waarom kader... lukt het niet in Europa? Nou ja, je begrijpt dat uh, de mentaliteit er helemaal op gericht is. dat er mogelijkheden zijn voor een zwart geldcircuit. Daar moet gewoon een einde aan worden gemaakt uh, door Brussel. door zoveel mogelijk te stimuleren dat er gepind uh, gaat worden. We moeten dan alleen wel oppassen dat dat niet uh, in handen komt. Zeg maar maar da daar we komen we de... zo We komen zo op de infrastructuur, met Van den Broek. Mevrouw ja. Wertman, um, u bent de specialist op dit gebied en daar ben ik mee. Bent u het met me eens dat ik zeg voorwaarden aan de Grieken, Italianen, meer pinnen? Nou, ik ben het uh, met u eens. Uh, de moet, we moeten dat pinnen stimuleren, dat elektronisch betalen. En ik ben het ook met u eens dat we het zwart geld circuit moeten tegengaan. Maar het een hangt niet noodzakelijkerwijs aan het ander. En er is één heel belangrijk verschil. Kijk, in Nederland is eigenlijk het enige land waar je gratis kunt pinnen. Wij, wij zijn het enige land ook die een pinsysteem heeft... Uh, en uh, het heeft zo'n vlucht genomen omdat het gratis is. Maar die kosten in die zuidelijke landen... die moeten als de bliksem naar beneden... om het ook aantrekkelijk te maken voor de consument om te gaan pinnen. Dus wij willen uh, uh, Europese wetgeving... net als bij de tarieven voor de mobiele telefoons... die die tarieven omlaag brengt, want dan wordt het gestimuleerd. En tegelijkertijd... Maar de bankenlobby zit u daar te frustreren. Ja, maar daar, daar ben ik dan Siberisch voor. Want wij, wij zijn hier volksvertegenwoordigers. Maar wij hoe ver... lang bent u nu al bezig om te proberen... om die tarieven voor het pinnen in Zuid-Europa omlaag te brengen? Uh, ik zit hier zeven jaar. Ik ben ja. er zeven jaar mee bezig. We hebben ook al heel veel succes gebreid. Want als je, uh, uh, als je ziet nu wat de hoeveel de gepind kan worden überhaupt... en wat dat nu kost... Uh, zeg maar een jaar of vier, vijf terug. Toen ik hier in Brussel kwam, kon ik hier zelfs in Brussel nog niet binnen. Omdat elk land zijn eigen systeempje had. Ja. Nu zien we, als je, je, je naar je betaalpas kijkt. Dan zit het Pinlogo op de achterkant. Ja. Want dat is alleen Nederlands. En op de voorkant staat de Maestro-logo. Ja. En daar kun je nu, en dat is ook verplicht nu, Elke betaalautomaat in Spanje, in Griekenland, in uh, Italië, daar moet je ook met komt... je Nederlandse pas kunnen pinnen. En, en dat... dat komt door de Europese Unie. En dat komt door Europese wetgeving. Dus dat wetgeving... de luisteraar nu in Nederland die zegt: de Europese Unie doet geen zijk en we moeten eruit stappen. Dat u als consument nu kunt pinnen in bijna alle Europese landen... dat komt door het Europese parlement en de Europese ja, commissie? Uh, absoluut. Uh, dank om dat zo te benadrukken. Maar wat misschien nog belangrijker is... ja, ik ben is... ook voor Europa, mevrouw ja, Wortman. Ja, ik. Ik, ik ben een trouwe he. luisteraar van <laughs> je programma, dus uh, dat weet ik. Maar wat nog belangrijker is, dat die Italianen ook kunnen pinnen... en dat die Grieken ook zelf in hun eigen land kunnen pinnen. Maar uh, uh, ik ben het ook volstrekt mee eens, dat zwartgeldcircuit... dat moeten we uh, uh, gigantisch... Aanpakken nog. Dat is daar veel harder nodig. Ja. Vandaar dat ze nu ook opgelegd hebben gekregen dat ze hun belastingdienst moeten hervormen. Ja. Er zitten de experts vanuit Brussel, trouwens ook Nederlandse experts, zijn daar aan het helpen om dat op orde te krijgen. En uh, daarbovenop moeten we tegengaan, en daar, daar is goud geld te verdienen, dat die uh, Grieken die stallen hun geld in Zwitserland Nee, daar gaan we straks over. Oh, Ik proberen dat per argument te doen. Goedemorgen, prima. Ewald Eergang, SP Tweede Kamerlid. Goedemorgen. Ewald, wat vind je van het idee dat we uh, uh, de zuidelijke landen... Ik, ik, ik weet, even voor de duidelijkheid, Ewout, ik weet dat jullie kritisch zijn op Europa. Ik weet dat jullie kritisch zijn over het redden van de euro- en Griekenland geld leden. Maar los van jouw politieke standpunt, je hebt ook gewerkt bij de Nederlandse bank, je bent een hele slimme man. Wat vind je van dat idee gewoon om, nu we er toch in zijn, veel meer elektronisch betalen en pinnen te gaan stimuleren in die zuidelijke uh, Europese landen? Nou, ik vind dat een heel goed idee. En uh, zoals we vaker met goede ideeën... zie je dat uh, andere mensen ook al op dat idee zijn gekomen. En uh, ik heb in ieder geval van, uh, van, van Monti uh, vernomen... De, de nieuwe Italiaanse uh, premier... Uh, dat hij ook, uh, volgens mij is dat ook al zelfs ingegaan... Uh, contante betalingen boven de duizend euro wil gaan uh, verbieden. Uh, omdat, uh, ja, je hebt in Italië toch wel heel veel mensen die in een Ferrari rijden... maar als je naar een belastbaar inkomen kijkt... dan zouden ze eigenlijk onder de armoedegrens zitten. Nou, dan weet je eigenlijk wel dat daar uh, iets niet klopt. En een van de manieren om dat tegen te gaan... is natuurlijk uh, contante betalingen boven een bepaald bedrag tegen te gaan. Uh, ik heb ook begrepen dat in Griekenland er een plan was om boven de 1500 euro... Uh, contante betalingen te verbieden. Uh, maar daar hebben we weinig meer van vernomen. En bij Griekenland, uh, veel meer dan bij Italië, is het grote probleem dat ze daar allerlei goede voornemens hebben. Uh, maar dat er van de uitvoering heel weinig uh, terecht komt. Dat geldt ook voor die hervorming van het belastingsysteem daar. Dat is echt door en door corrupt. Mensen kennen daar hun eigen belastinginspecteur. Daar ga je dan even mee en dan wordt er onder de tafel wat, uh, wat geschoven. Dat gaat dan contant, niet met de pin. <laughs> uh, en uh, dan spreek je samen af dat je belastbaar inkomen 10.000 euro is in plaats van 100.000 euro. Ja, dan is het niet zo gek dat de belastinginkomsten in Griekenland maar tegenbij vervallen. vallen. Uh, ik, ik, ik, ik, luisteraans, ik vind het zo leuk dat iedereen het eens is. Gelukkig, ik heb een beller, dag Stefan, je ik, ik vindt vind dat... Oh, Stefan is er nog niet. Oké, okay. uh, Ewald Eergang, nog één ding. Nu we dit vinden, hè, we zijn het zijn we allemaal hierover eens. Kom je op de tweede vraag en dan kom ik weer bij meneer Van den Broek. Meneer Van den Broek, er moet dus een pin-infrastructuur in komen. Alleen, nu heb ik begrepen dat het allemaal in handen is van diverse private partijen, hè? Nou, het is zo dat die hele infrastructuur er al lang ligt. Want Maestro en Visa, die hebben dat uh, in heel Europa al lang klaar liggen. Er hoeft alleen maar op de knop gedrukt te worden. Het nieuwe pinnen... In Nederland gebeurt al via met name Maestro. Alleen je moet dan natuurlijk enorm oppassen dat we niet in een, uh, in een situatie komen dat zij uh, de hogere tarieven kunnen dicteren. En ik pleit er daarom ook voor dat Europa bepaalt dat de kale pinnen een nutsfunctie wordt. Zoals water, licht en elektra. Waarvoor ja. uh, minimale tarieven weg. worden beregeld. En waarvoor ja, een Europese toezichthouder moet worden aangesteld die dat voor mij allemaal in de gaten houdt. Uh, uh, Ewout-ergang, eens hiermee. Ja, ik ben het hiermee eens. Uh, ook omdat uh, de, het gevaar uh, dreigt dat uh, behalve Maestro, dat is gewoon uh, Mastercard, uh, eigenlijk ja. alleen Visa, dat is ook een Amerikaans bedrijf, dit uh, Europa breed een, een pinsysteem kan, uh, kan aanbieden. Ja, wat krijg je met, met één of twee aanbieders? We gaan natuurlijk op termijn uh, de prijzen fors omhoog, de tarieven fors ja. omhoog. In Nederland is een afspraak gemaakt dat het de komende vijf jaar niet mag gebeuren. Dus daarmee is ja. de discussie even uh, bekoeld. Want iedereen was bang dat dat gekopen pinnen in Nederland dat dat op de helling kwam. Maar ja. De grote ja. vraag is natuurlijk, wat gaat er over vijf jaar gebeuren? Nou, en maar dan zal zettingen... ik dus nu de oplossing bieden. Luisteraars, de grote prim, mevrouw Wortman. Ik zeg, die hele Europese infrastructuur die er al is... zetten we handen van de Europese Centrale Bank. Dan is het een Europees instituut. Want Jarek Reiningen zegt ook tegen mijn prim... je moet opletten bij de betalingsinfrastructuur. Dat is een van onze luisteraars. Democratische controle en privacy zijn belangrijk. Dus ik zeg, als je die PIN infrastructuur hebt... Laat de Europese Centrale Bank het overnemen van Maestro. En die gaan het beheren. Wat vindt u ervan? Nou, alsjeblieft niet. Waarom niet? Um, als je nu kijkt die hè, die is aan regels onder, uh, onderworpen. Hè? Want je mag alleen maar die pin, uh, de pindiensten leveren als je ook uh, een uh, rijbewijs hebt uh, voor die elektronische betalingsnelweg. Ja. Dan moet de Nederlandse bank uiteindelijk moet daar toestemming voor geven. Maar. Uh, als je het alleen over PIN hebt, dat is het systeem van nu. Maar juist doordat je allerlei partijen toelaat op die elektronische betalingssnelweg... Ideal, Paypal, he, kijk ja. naar de afgelopen decembermaand. Steeds meer mensen kopen niet in de winkel en betalen met PIN... maar ze kopen op het internet en betalen en met betalen Paypal. Met, uh, Paypal. Uh, en ze, betalen in uh, ze kopen iets in Nederland, maar ze kunnen ook iets kopen in Spanje... of ja. uh, he, misschien in Griekenland, dat helpt ja. die Griekse uh, <laughs> detailhandel nog een beetje. En dat kunnen ze zo via het internet betalen. En ook al die nieuwe diensten. En tegenwoordig via je mobiele telefoon kun je alweer voor, uh, van alles. Dat allemaal moet mogelijk zijn. En dat moet met elkaar kunnen concurreren. Zodat de beste dienst die het goedkoopste is, kan winnen. Maar wat we op dit moment zien. Er gaat nog zoveel via dat zogenaamde maestro. Waar we het dan over hebben. Zeg maar de nieuwe PIN. Uh, dat die een soort monopoliepositie dreigt te, te hebben. En daardoor gaan die tarieven omhoog. Dus, en dat. dat, dat monopolie moeten we afbreken. Maar meneer van der Broek dat Broek zegt voor de consument. Tot, maar als ik van de Broek zegt maak het tot een nutsfunctie. En dan kan Europa zeggen, dat, hè, het moet goedkoop, je mag er geen tarieven op heffen. Ja, maar dan, uh, daar ben ik het dus niet mee eens. Want dan ga je PIN-systeem uh, als zodanig in beton gieten en dan maak je dat de nutsfunctie. En dan geef je allerlei nieuwe aanbieders die weer met nieuwe ideeën willen komen. Die misschien veel beter zijn voor de consument. Hè. Zoals bijvoorbeeld Paypal en Ideal, die geef je dan geen kans. Dus die moet je allemaal gelijke kansen geven. Maar je moet wel... Je bent en... echt vervelend. Ik had het echt zo mooi voor mekaar. Meneer Van der Broek, help. Nou ja, het is zo. Kijk, uh, Ideal is in feite online pinnen. Zo simpel is het. Uh, en dat is niet uh, wat er op dit ogenblik nog veel op internet gebeurt. Betalen met een creditcard. Nee, Ideal zou eigenlijk Europees moeten worden uitgerold. En ook onder toezicht moeten komen te staan van die Europese optaar in mijn visie. Alleen dan hebben we zowel in de winkels het pinnen met de kaart... Ideal online als een nutfunctie hebben we dat van geregeld. Ja, maar meneer Van den Broek, wat is. hij zegt... Trouwens, mevrouw Wortman, Sieger, die zegt... Uh, u, u zegt dat er veel bereikt is, maar in Gent, België... kun je bijna nergens spinnen met de Nederlandse pas... omdat daar het bankcontactsysteem wordt gebruikt... in plaats van Maestro. Oh, dan uh, moet, uh, moet die meneer nog naar Brussel komen. Hier is het inmiddels overal mogelijk. Okay. Maar dit, dit, uh, hierbij komen we wel op een ander punt. Er moet wel toezicht zijn. Het moet mogelijk zijn. Het is verplicht om dat ook in Gent te kunnen doen. Dat is nog niet zo ver. Dat is nog niet zo ver. Dus dat moet wel, er moet goed Europees toezicht zijn... dat die lidstaten zich ook aan de afspraken houden. En niet alleen toezicht dat het veilig is... en dat je privacy gewaarborgd is... maar ook toezicht maar dat we... er niet zomaar hoge prijzen worden okay, berekend. Wou, wou, wou, wou, wou, wou. Uh, luister, ik ga proberen, want ik denk dat ik het snap. Ik ga het samenvatten. Ewout eer, eer gaan helmen, want jij bent als Nederlands parlementslid. Uh, kan je die Nederlandse situatie vergelijken en uh, jullie hebben dingen. Dus wat, wat, wat mevrouw... Wortman hier zegt, klinkt mij zo redelijk in de oren, van als je nu één systeem kiest, dan hou je innovaties tegen. Dus je moet het juist openlaten, dat men kan concurreren, waardoor er verschillende betaalsystemen zullen worden ontwikkeld. Ze hebben allemaal gemeen dat ze elektronisch zijn, dus dat de Belastingdienst er makkelijk zicht op heeft. Ja, en meneer maar... Van den Broek zegt, ja, ga je gang Ewout. Zij zeg, zij ga, mevrouw Wortman gaat ervan uit dat concurrentie zal leiden tot een, uh, goedkoop moog, zo, een zo goedkoop mogelijk uh, systeem. Tot een goedkoop uh, systeem. Mm. Uh, het gevaar dat juist dreigt. Uh, want dat, dat, wat op internet gebeurt met uh, Ideal, dat is. Ja, in ieder geval tot nu toe toch nog een redelijke een, een randverschijnsel. Uh, het gevaar dat nu dreigt is dat uh, Mastercard en Visa gewoon de belangrijkste betalingssystemen worden ja. uh, in Europa. En dan is het dus helemaal niet een goedkoper, uh, in, of een goedkoper uh, betalingsverkeer. Dan wordt het juist duurder omdat die concurrentie niet tot stand komt. Omdat de schaal om in heel Europa een betalingsverkeer, een betalingssysteem te kunnen aanbieden... die is dusdanig groot dat alleen hele grote bedrijven dat, dat kunnen. En daarom verdwijnt eigenlijk ook het Nederlandse PIN-systeem... En dat is heel erg jammer, want wij hebben in Nederland wel heel veel te verliezen. Wij hebben namelijk heel goedkoop uh, betalingsverkeer. En in de rest van Europa is het over het algemeen duurder of veel duurder. Dus het gevaar is natuurlijk uh, levensgroot uh, dat wij op termijn dus veel meer gaan uh, betalen. Uh, dus juist maar daarom... wat is dan de Europese Centrale Bank, moeten we die dan opdracht geven om zo'n... Want kijk, het, het gaat erom, Maestro en Visa, die hebben de fysieke infrastructuur aangelegd, hè, om het te ja. kunnen. En niemand anders heeft dat gedaan. Het was ook de hoop dat er een Europese concurrent zou opstaan, privaat dan, maar dat is gewoon niet gebeurd. Uh, terwijl dit toch inderdaad een nutsfunctie is. Uh, dit is zo belangrijk. Daar hangt ons hele uh, betalingsverkeer op. Dat het goedkoop is ook. Dat is echt een maatschappelijk uh, belang. Ja, Als het privaat niet kan en, en we leveren ons straks uit aan de Amerikanen... Uh, dan vind ik het een goed idee om te kijken of dat publiek uh, uh, beter kan. Uh, en ik denk dat dat mogelijk is. Uh, maar mevrouw Wortman, uh, kolonisatie. Daarna de Amerikanen ons na de Tweede Wereldoorlog... voor hebben gered, bedankt, hebben gekoloniseerd. gaan ze ons nu financieel koloniseren doordat de betalingssystemen in handen zullen komen van twee Amerikaanse giganten, Visa en Maestro. Ja, en dat uh, monopolie moeten we natuurlijk tegengaan. Maar het is eigenlijk ontzettend jammer dat dat mooie Nederlandse pinsysteem... Hè, dat het niet gelukt is om dat te exporteren naar andere Europese waarom landen. Niet? Dat lukt wel met de kaas. Hè, en het, met maar de waarom, melk. Niet, waarom niet met pin? Uh, ja, uh, we zijn kennelijk toch niet... Uh, ik weet niet, eigenlijk niet, niet goed wat daarachter zit. Meneer Van den Broek, weet u waarom het niet is gelukt om ons pinsysteem te exporteren? Nou, wij zouden de andere Europese landen niet kunnen overtuigen dat ze op een Nederlands systeem uh, over uh, moeten. Daarvoor zijn we toch een te onbeduidend landje, helaas. En uh, Europees uh, is uh, maestro visa, is natuurlijk een veel meer geaccepteerd uh, fenomeen. Als we er maar eens voor zorgen dat er twee aparte betaalinfrastructuren komen, eentje voor het kale betalen, de zogenaamde nutsfunctie, waarbij de Europese Centrale Bank... Uh, de boel uh, eigenlijk beheert, hè, die kan het wel uitbesteden aan maestro visa, dat maakt niet uit... ...maar die moet, net als vroeger de Nederlandse bank, toen er alleen nog contant geld was... ...reguleerde, de Nederlandse bank reguleerde ja. het contante geld. Nou, dat, ja. die controle zijn ze kwijtgeraakt doordat een, ja, een derde van de betalingen intussen al uh, elektronisch gaat. Daar hebben ze totaal ja. geen grip op... Dus ik pleit ervoor dat de Europese Centrale Bank de kale nutsfunctie uh, naar zich uh, toetrekt en uh, daar toezicht op houdt, zodat. De uitvoerders Maestro en Visa geen kant op kunnen. En zoals wij in Nederland ervoor gevochten hebben om die tarieven op het pinniveau te houden. Dat is ons gelukt. Bij Maestro maar... Visa, dat hebben we afweten te dwingen. Zo kan Europa dat natuurlijk ook best afdwingen voor heel Europa straks. Dat denk niet ik voor niet. vijf ja. jaar, maar voor de komende tientallen Sorry, jaren. Voor eeuwig. Oké, okay, meneer Van den Broek, we dus gaan twee eeuwig, dingen doen. Ja, ik dus... heb een heleboel luisteraars die heel graag willen reageren. Sorry, ik kan maar één erin laten. Goedemorgen Stefan, zeg het maar. Ja, goedemorgen, ik spreek met Stefan Zegers uit uh, Mustrie. Uh, ik ben het een uh, niet eens met de Staling, dat de Grieken verplicht worden. Waarom kunnen. Niet? Nou ja, kijk, ik kijk dan naar mijn eigen situatie. Uh, als ik zeg maar, de stad in ga, ik ga kleren en ik uh, ga naar de automaat en ik punt met 300 euro. Dan kan ik maximaal maar 300 euro uitgeven in de stad. Ga ik met mijn passen, ja. dan heb ik niet zo'n overzicht. Want je krijgt een soort niet op de kassenbond, staat er niet bij, U had niet zoveel op je rekening staan. Maar Stefan, Stefan sorry. Ik, ja. Volgens mij is er misverstand, want die, die zegt ook het is gevaarlijk en onzinnig dat mensen met PIN moeten betalen omdat het de uh, belasting oplevert. Kijk, het gaat om het volgende. Stefan, jij hebt je geld al op een bankrekening staan. Dus als je gaat pinnen, hij haalt er vanaf, dat snap ik. Maar het gaat erom die Grieken en die Italianen, die stoppen het geld niet op hun bankrekening, maar die hebben het cash. En als jij kleren gaat kopen, dan betaal je BTW, omdat in Nederland dat, dat, dat bedrijf BTW betaalt. Bij in Griekenland, dan zegt die man, als je cash betaalt, dan is die broek 19% goedkoper. Dus dan wordt de BTW uh, niet afgedragen aan de staat en daardoor krijgt de staat te weinig inkomsten. Dus ik wil dat mensen elektronisch gaan betalen via het pinsysteem of Giraal gaan overmaken. En dan kunnen die Grieken en Italianen niet meer de belasting ontduiken. Oh zo, ja goed, ja ja, ja. Goed. Dat weet ik dus niet ja dan vind je het toch de wel de een goed idee, hè? centrale ja. pakät, moet ook algebruik wat die 500 euro-billionten afstaffen. even, ik hoor drie mensen door elkaar praten. Oké okay, Stefan, hartstikke bedankt. Wie, uh, wie riep ja, Prim? Ja, ik riep nog even iets, Prim. Ja, ik vind van ook de Broek, ja? dat de Europese Centrale Bank... die moet de biljetten van 500 en 200 euro ook afschaffen. Die zijn nergens voor nodig, behalve voor het, geld, het zwart geldcircuit. Meneer Nederland Van der Broek, als ik met mijn vrienden biljetten. ga gokken... in het illegale casino, ben ik blij dat er 500 biljetten zijn. Want anders moet ik met hele bundels en koffers lopen van mijn ja, winst. Ja, kan ik nog een niet een beetje niet dat jij gaat gokken. dan is helemaal niet gezond <laughs> voor Mevrouw Wortman, kijk, wat ik leuk vind... zowel ik, ik vind het erg leuk om een uitzending te hebben... waar ik hoor een Europarelementariër van het CDA... Ja, en iemand van de SP die het op grote lijnen eens En nu is mijn vraag. Um, u zit hier in Europa. U probeert dit al zeven jaar lang. Welke steun kan het Nederlands parlement u leveren. Om te zorgen dat het uh, over heel Europa veel meer gepind wordt. Uh, nou, de, de Nederlanders leveren de steun. Uh, hier in het Europees parlement willen we ook andere fracties meekrijgen natuurlijk. Wij als uh, christendemocraten. Om uh, uh, te gaan. En daar zit wel een vers ver verschil met de SP. Laten we... Uh, uh, Laten we wel wezen. Uh, die, een publieke nutsfunctie... Dat, dat, maakt, dat giet het systeem in beton. Wij willen juist dat nieuwe diensten... met nieuwe kwaliteit dat voor de consument erop komt. Maar dat die tarieven wel omlaag gaan. Dus wat wij gedaan hebben als EVP-fractie... Uh, is de tegen de Europese Commissie gezegd... hoe kunnen we dat monopolie breken? Want wij willen geen monopolies in nee. Europa. Want monopolies betekent hoge prijzen... Ja. en slechte dienstverlening. Dus die monopolies die moeten stuk. Uh, daar heeft... Europese Commissie rechtstreekse bevoegdheden en daar moet niet alleen uh, Nederland, maar daar moeten alle landen zich aan houden. Dus, okay. uh, ik heb nog een ontwacht. beller en van Barbara, moet je erin? Roel, jij doet zaken met Griekenland, betalen ze elektronisch of cash? Nee, sorry, ik werk heel veel met uh, Italië en Spanje. Mijn bedrijf ja. uh, heeft recht op de Formule 1 Grand Prix wereldwijd en wij verkopen ja. dus in al die landen ook merchandise en uh, inderdaad, in de zuidelijke landen wordt veel meer contant betaald, terwijl wij natuurlijk heel graag hebben dat ze meer elektronisch gaan betalen. Uh, ja. Liefst al met, met PIN, maar ja, er wordt nu, nu is het natuurlijk zeker nog met creditcard. Omdat wij natuurlijk ook voor veiligheid hebben, we hebben natuurlijk veel liever dat mensen uh, elektronisch betalen. Wat voor Zelf bedrijf je heb je, Roel? Pardon? Nee. Roel, wat voor bedrijf heb je, wat voor recht heb je van Formule 1? Wij doen bij de Formule 1 de merchandise verkopen. Dus zeg maar, we hebben dan okay. op alle Grand Prix, de... wij stand met Ferrari en, en sorry, hè, met allerlei okay. merkartikelen van, ja. die, uh, van die auto's. Heb je geen last van de crisis? Nee, nee, nee, nee. Dat, ha, uh, wat leuk. als je een ja, <laughs> tegen de Italianen en Maar als je dan tegen de Italianen en Spanjaarden zegt, joh, betaal Giraal, wat zeggen ze je dan waarom ze dat niet doen? Nou, ik zal eerlijk zeggen dat wij die, die vraag eigenlijk niet stellen. Want, uh, we moeten altijd een hele korte tijd moeten we heel veel doen. Dus dat eigenlijk <laughs> alleen maar gevraagd wordt, u wilt u betalen? En dan hebben ze mensen of je een pas een verderkant klaar of contant. En in zuiden is er inderdaad meer contant, dat is correct. Oké, okay, hey Roel, hartstikke bedankt. Succes en ik ben blij dat de Nederlander geld blijft verdienen in deze klappen. Je betaalt wel belasting over je winst, toch? Ja, dat moet. We hebben een Nederlands bedrijf, dus we moeten Nederland vanaf Dat doen we. Oké, okay, hartstikke bedankt. Hé, hey, meneer ja, dan... Van den Broek en Ewald Eergang, hartstikke bedankt. Ewald, tenslotte, we hebben nog heel veel, weinig tijd. tien seconden. Um, steun je de CDA-fractie? Ga je de SP-collega zeggen om te zorgen voor de erpinbetalen, betalen, Europees? Ja, dat er meer met pin betaald moet worden in Zuid-Europa. Daar zijn we het hardgoed nog mee eens. Want de corruptie in Zuid-Europa, dat is een veel groter probleem dan de overheidsuitgaven. Dus dat is het echte Mooi. probleem. Dat er te weinig belastinginkomsten zijn okay. en de corruptie. Oké, okay, hartstikke bedankt mevrouw Wortman. De tijd vliegt om. Hartstikke bedankt en veel succes. En ik vind dat u heel goed werk doet. Ik dank mijn gasten en u de deelnemers en luisteraars. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. En de Europese belastingbetalers, de financiers van het Europees Parlement. Die ons kosteloze faciliteiten biedt om dit programma te maken. Speciale dank aan de hardwerkende ambtenaren die ons iedere keer met raad en daad terzijde staan. De redactie Jeroen Schaphoek, Fatima Basha en Rien Aerts. Tot morgen. Namaste. Dag. I will say nothing, little darling.